Casper Meijer met het NOS-journaal. In een toespraak vanuit het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Biden... een toelichting gegeven op zijn besluit om zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Hij zei dat niet het redden van de democratie in de weg kan staan... ook niet persoonlijke ambitie. De 81-jarige Biden zei dat het tijd is voor een nieuwe generatie... en dat de Amerikanen bij de komende verkiezingen moeten kiezen tussen hoop en haat... Ook sprak hij zoals verwacht opnieuw zijn steun uit voor vicepresident Harris... als presidentskandidaat namens de Democraten. De man die eerder deze maand probeerde oud-president Trump dood te schieten... onderzocht de locatie van de verkiezingsbijeenkomst voorafgaand met een drone. Hij kon zo'n twee uur voordat Trump zou spreken... ruim elf minuten lang met zijn drone boven het terrein vliegen zonder opgemerkt te worden. Dat verklaarde de baas van de FBI in een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden... De drone is later teruggevonden in de auto van de schutter. Daarin lagen ook explosieven. De 20-jarige schutter Thomas Crooks werd direct na zijn moordpoging doodgeschoten. Op zee bij Mauritanië in West-Afrika zijn 15 mensen omgekomen en meer dan 150 mensen vermist nadat hun boot was omgeslagen. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie was de boot vertrokken vanuit Gambia en waarschijnlijk op weg naar de Canarische Eilanden. Er zaten 300 mensen aan boord toen de boot omsloeg. In Den Haag hebben afgelopen avond honderden mensen afscheid genomen... van zangeres en actrice Wieteke van Dort. Zij overleed vorige week op 81-jarige leeftijd. Voor velen was ze bekend van haar tv-programma's Tante Lien en De Late Late Lien Show. Er waren zeker 700 mensen bij haar afscheid in de kloosterkerk in Den Haag. Het weer, het klaart vannacht op. De temperatuur daalt naar rond de 10 graden. Van ook is er kans op mist. In de ochtend steeds meer bewolking. Later meer kans op een bui. Een stevige wind bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 Van zandvoort. If you ain't gonna break the mold, even at the center of the fire, there is cold. All that bitterness ain't